Zaterdagavond bijzonder. Goedenavond, welkom en leuk dat je erbij bent. We zijn beland in een nieuwe aflevering van ZFM's Nightwalk. En dat betekent natuurlijk een wandeling over het strand door de duim. centrum van Zandvoort. Zoals je ons gewend bent, showbiz News, de party op Nightwalk 10. En straks in het tweede gedeelte, ga je je straks allemaal vertellen. Een DJ, maar niet DJ Mousen, want die is... Uh, die is uh, vorige week vertrokken naar Ibiza. Om een beetje inspiratie op te doen voor dit programma. Is het? Waarschijnlijk uh, Toko Disco... Ik weet niet of hij nog tijd had om langs te komen. En anders hebben we wat anders voor je bed ook. CFM Zalve de beste van dance en R&B in de mix. Als opening. in Ricky L. Mick Mac met Born Again. En ook onderweg de laatste verschijning van de Party Squad. Tezamen met DJ Alveram met Lucky Star. Dat nu hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk Dance for the Van.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 Met een hoofdletter zet. Van zon. Zee, Zandvoort en Zalman Hits. Ik heb een zin in, nu ga ik crazy. Nogst me bezig, baby. Vandaag is de dag. Ik heb een zin in, nu ga ik crazy. Nogst me bezig, baby. Vandaag is de dag. Als een zin in, crazy, baby, dag dag. Shine, shine motherfucking topper. Gordon is er niks bij. Ik vreek de mazzewopper. Ben loezoel van de bier en drank. Lauwe papi. Geen sixpack op mijn buik. Maar wat eet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 nu ga ik crazen, nu ga bezig baby. Is de seen nu ga ik dag. ik heb nu zin in. nu ga ik crazen, nu ga bezig baby. nu ga ik dag. ik ben nu party boy, ik ben een party ik boy. boy. ik ben ik ik ben een party. Zo hilarisch en super stylish, stylish. Meisje, ik baf jou als je mij kiest Ik ben op Lowlands, jij bent op Pinkpop Schrijf rams in mijn Blackberry, is mijn inkt op En ik ga fucking lekker, ja, yeah. en jij gaat fucking slecht Je snelt je voor, maar ik luister niet naar wat je zegt, zeg Want ik drink Spa Blauw, mijn absinthe en wit ik doe of ik je leuk vind, maar regel je vriendin Ik heb een in, nu ga ik crazen, legs me bezig, baby Vandaag is de dag, ik heb een zin in, nu ga ik crazen, legs me bezig, baby. Vandaag is de dag, Lowlands lancing, in zin in lowlands, lens, in lancing, in zin, in low lowlands low lanzin in zin in, -in lowlands. Lowlands in, in, in, in, lowlands het is super warm, warm. Het is super hate, hate. Word wakker naast, maar weet niet eens meer hoe ik hate. Nee. Ik zeg glass, beats, beats en alcohol testen. Ik ja. ben overgroot en high low, waar iedereen me pesten. Ik ben Uber jij bent Uber De kans dat dit zonder rap gelukt was één op echt niet. Maar ik fuck met je, want jij bent Uber span. Op voeten steken naar de tent, want ik ben Uber lang en ik heb stinkvoeten. Met een beetje Zaterdagavond, de walk op 4WM Zandvoort met het beste van dance en natuurlijk R&B op de radio. Fantastische muziek, we de muziek van de Apple Future featuring met Crazy Zinny. En de volgende plaat is een nieuwe plaat, staat in de Tipparade genoteerd. Dus uh, waarschijnlijk uh, tot deze week in de top 40 te gaan belanden. Het is uh, Mohombi met Mambi Ride. En zo meteen gaan we eens even kijken of we nog een paar leuke nieuwe fijkjes hebben uit de wereld.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 Kane West is weer welkom op de VMs. Kane West is dit jaar weer uitgenodigd voor de MTV Video Music Awards... op 12 september in LA, Los Angeles. Dit is opvallend, want vorig jaar nog zette de rapper de boel nog op stelten. Taylor Swift deed haar bedankpraatje nadat ze de prijs voor beste videoclip ontving. En Kane West was het er niet mee eens en rukte de microfoon uit haar handen... en wie had moeten winnen, zei hij. We hebben het hele verhaal toen nog verteld. Gewoon twee weken lang hadden we het alleen maar over het uh, Kane West-geintje. kreeg hij kreeg uiteraard veel kritiek op zijn gedrag... en uiteindelijk bood hij wel zijn excuus aan. Hij zegt nu geneerd. ...van alle kritiek die hij kreeg. Ik moet nederigheid kennen. Ik had zelfvertrouwen, maar miste nederigheid en... empathie. Die heb ik nu ook sinds ik door zijn werd gehaald, zegt hij. Nou, we zullen zien of hij op 12 september uh, zich kan gedragen. Ook al is hij het dan niet helemaal eens met de, ja, met de awards...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 Je kunt Paris Hilton heten. Zoveel als je wilt. Zelf dan moet je je aan je afspraken houden en nakomen. En volgens een bedrijf in Hair Extensions heeft Paris dat niet gedaan. Wat contractbreuken betekent, dan mag je op de hakken gewoon voor de rechter komen. Volgens de website tmz.com heeft Paris 3,5 miljoen gekregen om haar stukjes te promoten.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 Rechter Marsha Riefel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 De wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Sommige productiemaatschappijen wat dat betreft DJs en de productiedrachter. Die hebben soms iets van, waarom zouden we in godsnaam een nieuwe plaat gaan bedenken? Als we gewoon een paar sampeltjes toevoegen en het een beetje aankleden met de muziek van deze tijd... in ieder geval beatjes en, uh, en uh, bass-drummers van deze tijd... dat brengen we het gewoon uit als de Underdog Project met Summer Jam 2010. Nou, dit is in ieder geval niet de officiële 2010-versie... maar hij uh, lijkt er wel een beetje op. Het is uh, de Ashley M. Club we worden de Underdog Project met Summer Jam... en in de hitlijsten binnenkort uh, zal je dan uh, de 2010-versie horen... en daar zitten een paar extra deuntjes bij... maar uh, het uh, lijkt een beetje op wat ik hier zeg. Ja, hey, hey, hey, hey. Corrie, niet, niet of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 voor de party update wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande uh, komend weekend in uh, zandvoort bloemendaal en amsterdam ja krijg het commentaar want de uh, zandvoort zijn altijd leuke podiumfeestjes Hè? met dj's beentjes en dat soort dingen in de zomer ja ongedaan aan minder, moeten we dat dan ook maar vertellen? CWM Zandvoort, zoals altijd beginnen we even met Escape in Amsterdam. Framebusters. Nou, met iemand in onze eigen Zandvoortse Raymundo, de resident DJ. En hij heeft vanavond meegenomen of uitgenodigd.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 ...om eventjes te controleren wat nou precies uh, de dj's zijn. Het is me eigenlijk helemaal ontschoten. Ja, druk, druk, druk. Ik krijg zojuist een uh, berichtje binnen. Ik weet niet of de mensen voor uh, 2, 3 september... Ik doe het even uit mijn hoofd. Ik heb die flyer over in de vuilnisbak geschoten Ik Flyer. Een mailtje met een flyer eraan vastgeplakt. De mensen die in Amuiden binnenkort naar Cape Veren en naar andere vee zouden gaan... op het Forte-eiland voor Muiden, Nou, kan je vertellen, je kan je geld terugkrijgen als je een kaartje gekocht hebt. Want het gaat dus gewoon helemaal niet door. Kattels overmoed, ik denk dat gaat allemaal niet lukken. Nou, de, het klopt, het gaat niet lukken. Ze hebben een test gedaan met de vierbootjes en uh, ja...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 En daar vandaag dus, mijn name is Afrojack en City Samson. En ik vul daarnaar toe Becky en Dennis Volpa en Sin City's Jazz. En uh, ja, dan zou je denken: van. Hij noemt dat het nooit een grote feestje Of Nee, dat klopt. Dancefellen hebben ik vorige week uh, aangekondigd van, dat het net afgelopen was. Nou, voor de mensen van Loveland, 2010 het festival, dat kan ik ook vertellen. Maar Betty Rodriguez, Marnix, Mar Mar Mar Michel de Hey, Sonny James, Ron Carroll uit de US, Roog, Eric Morello, Federle Grant. nou, ik kan er nog wel honderd op noemen, Gregor Salto, Vancom Eric E, alle toppers uit Nederland en ver weg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 al allemaal vertellen, maar of je er nou echt mee geholpen bent van de hey, fantastisch. Wel kan ik je vertellen dat in de Wester Unie de Loveland Festival After Party is. Die duurt tot vijf uur in de ochtend en de DJ's zijn Michael Meyer, iMusic, I'm Renato Cohen, Isus, Ron Carroll, Ron Carroll moet ik zeggen, Funkerman en Hardwell zullen daarvoor de partij zijn. Dat de vanavond dus. Uh,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 Ponka, Bas, Harris, Marlefunk en uh, in zaal het Elroy van der Leij. Dat is uh, vanavond uh, Groove Collective in de Stalker in Haarlem. En ook hadden we vandaag, als we dan toch uh, doorgaan, vorige week hadden we Dance Valley. Nou, vandaag hadden we Woeverland 2010. En dat was zo op de houten Grote Vijver in Halfweg, Haarlemmerlieden. En, en Dat was met Jack de Marseille, Paul J, Marcella, Frank de Wolf, Per, Steve Ragmat en Sally... En Jeroen Vlamman, Ricky the Dragon, Miss Monica waren daar Rossi, JP, Gino, Diablo Martijn, Basile Kasper en Lars Johansen. Weken dat ook weer? Dat was dus vandaag, uh, ja, ik wil, ik wil zeggen, het Span maar dat was Dance Valley. En dit was in uh, de, de Halemerie, de Houtrak, Grote Vijver. Bij halfweg, uh, zullen we dan maar zeggen. En in Zandvoort, uh, ja, dat was ook een feestje. Elke week, een uh, Nataria Beach Party bij Pavloe Meijer. Maar ook dat is al afgelopen, dus dat heeft ook weinig nut...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 Midden in het centrum van Zandvoort een eh, paar plaatjes mogen draaien. En dan eh, kon iedereen genieten van het salsa. Voor de rest eh, is er alweer een feestje afgelopen. Op BLM 9 hadden we Super en Me. Nou, dat is afgelast, waarom weet ik niet? Maar ik heb er verder geen eh, bericht over gehoord eh, wat nou het alternatief is. Maar ik zou morgen gewoon even kijken. In ieder geval, morgenmiddag vanaf 3, eh, vanaf 1 uur zelf, van 1 tot 12, ben je welkom in, eh, in Bietskur vroeger door de Vibes, En dat is. Eh, met een heleboel DJ's: Gas Liberetta, Jean, Joja Vita, José, Cozy, Man, Michael Saints, Miss G, Miss Melody, Clinton, Randy Katana, Raul Cremoa, Cremona, Ruben Patiles en Tom Harding. En de MC's Da Silva, G en Jax.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 Het lijkt van een, een vrouwelijke Duitser. Dat is morgen allemaal in, uh, op het strand van Bloemendaal. Ik zou zeggen, vanaf 1 uur ben je welkom uh, op het strand. En uh, ja vanaf 3 uur in ieder geval Woodstock, die andere ook. Uh, Balmingdale ook vanaf 3 uur. En aan uh, het strand uit vroeger. Vanaf 1 uur ben je welkom. Ik zou zeggen, tot zo ver de feest. Als je er een beetje wat van begrepen hebt. En anders ik zou zeggen, pak die auto rij gewoon naar Amsterdam of naar Haarlem. En uh, ik kom vanzelf wel leuke dingen tegen. zie je van zijn antwoord terug naar de muziek hier op de raad. Fuck the neighbors. Come up your stereo N.W. Nightwalk. The on-air dance show. DJ Dance for Tef M. Op ZFM. Radio. Bij mijn mening toch wel een plaat die niet. Uh, yeah. Voor ja. de muziek van Steve Moreno met Owner of a Lonely Heart en voor. Naar mijn mening, de plaat waar ik het daar nou net over had. Ik was eventjes uh, was even afgeleid. Tim in Tim Berg. Met de uh, Romance, de Radio Edit. Nou, ja, zomerplaatje. Echt echt top zomerplaatje 2010.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 En handel niet. Stap nu op CFM Zandvoort. En natuurlijk de dance voor de fan. CFM's Nightwalk. Nightwalk. Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op CCFM. know yeah, I know how. make like yeah top like money's so all the girls just there one too many y'all know me like well look like cash and they all just there bottles models better no share ball out this that's the business all out, it's so ridiculous Don't not so much attention scream out i'm in the building they're watching i know this i'm rocking i'm rolling i'm holding i know it you know it you know i know how to make them stop the and stare as a soul Kijk ja, je ook niet dat doet. De Nike Walk 10. Wat is er deze week nieuw binnengekomen en wat staat er deze week op 1? Is het dezelfde plaat als vorige week? Jolanda, be cool of hebben we alweer een nieuw plaatje? Gaat het nu allemaal horen hier op CFM Zandvoort. De Nike Walk. Deze week op 10: 1 plaatsje gezakt voor paal en frits kalfbrenner met Sky and Sand. Opnieuw gereleased. Niet opnieuw gemaakt. Het is nog steeds dezelfde plaat. Alleen.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 Die derde zijn voor de man, want daar hebben we nog een in de lijst staan. En deze plaats zat wel heel erg lang op één. Ex nummer één plaatje in de en David Quetta dus en Kid Goody met Memories. Één plaatsje gezakt. Op nummer zes deze week. Eén plaatsje gestegen voor David Quetta. En Chris Willis met Getting Over You. En deze week op vijf. In plaats van gezakt wordt Ina met Amazing. En op vier kinderen we Ricky L. QC Mick. Met Born Again. De barrel The, the Lyrics. mix. Echt zo'n pizza plaatje. Op nummer 3 blijft staan deze week. De plaat die je zojuist ook gehoord hebt. Tim Berg met Brom Hans. En op nummer 2. S. H. M. Oftewel Swedish House Mafia met One... What's your name? En deze week op een, nog steeds op een. Vorige week, die week ervoor, en die week daarvoor, en die week daarvoor. Yolanda be cool, you drink cup, met we no speak americano. En die plaat ga je nu horen hier op CFM Zandvoort, en natuurlijk op voor for the Fam. Yolanda be cool, you drink cup, met we no speak americano. Nightwalk 10 is I on. number one. Om wat dat wat dat wat die Sì, tu la balla pietà americano. Quando sa balla moda sotto luna. Come da un cave di I love you. Papà l'americano.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 De schietpartij gebeurde aan het begin van de avond tijdens het slotfeest op de markt. De schutter liep met een pistool het publiek in en schoot vervolgens ooggetuigen gericht op een man. De twee andere slachtoffers zouden gewond zijn geraakt door rondvliegende kogels. Er zijn twee mensen aangehouden, maar de politie kon niet zeggen of daar ook de schutter bij zit. Op de luchthaven van Cairo zijn twee Italianen opgepakt... die het land wilden verlaten met een gestolen Vincent van Gogh. Dat zegt de Egyptische minister van Cultuur... Eerder vandaag werd het werk in een museum in Cairo uit zijn lijst gesneden en meegenomen. Het is het beroemde schilderij waarop gele en rode pek en klaprozen staan. De geschatte waarde is 40 miljoen euro. Het Internationaal Monetair Fonds gaat overleggen met Pakistan vanwege de overstromingen. Pakistan heeft 10 miljard dollar bij het IMF geleend. Het land liep al achter met terugbetalen en door de ramp wordt die achterstand nog groter. Door het water is maar weinig over van de infrastructuur en zijn veel oogsten mislukt. Op de Prinsengracht in Amsterdam hebben veel mensen op de kade en in bootjes het Prinsengrachtconcert bijgewoond. Dit jaar stond de Franse pianist Jean-Yves Thibaudet in het hoofdprogramma. De politie waarschuwde al vroeg op de avond dat er geen bootjes meer bij konden. Het Prinsengrachtconcert viel samen met Seel, waardoor het erg druk is in de stad. In de eredivisie heeft FC Twente de eerste overwinning van dit seizoen geboekt. De landskampioen won met 3-0 van Vitesse. Ook FC Groningen boekte de eerste zegen. Tegen de Graafschap werd het 2-1. Jereveen won thuis met 3-1 van NAC. Ajax won met 3-0 van Roda JC. Het weer. Opklaringen en ook wat wolkenvelden. De komende dag mogelijk onweersbuien. En na het weekend koelt het flink af. Dit was het heeft het.